Dachten we, maar het schijnt dat de grootste landdieren van de planeet eigenlijk het bangste zijn voor mieren. Ja, het verhaal van David en Goliath stelt de bioloog Todd Temple in het tijdschrift Current Biology: Zwermen de mieren die elk slechts 5 milligram wegen zijn dus echt de grootste vijanden voor olifanten. Dat is toch wel heel erg maf. Ja, en die is olifanten dat... zijn een miljard keer zwaarder, hè, geloof ik? Ja, dat yes. staat hier ook bij. En het is, dan denk je, hoe komt dat nou? Nou, die olifanten weten donders goed... als ze van een bepaalde soort boom gaan eten... Eh, dat ze mieren tegen kunnen komen. Want die mieren, die beschermen die bomen. Want dat is hun voedsel. En uiteindelijk gaan mieren heel ver daarin. En die kruipen dan in de slurf van de olifant. Oh, die worden ze helemaal gek. En dat is niet een fijn gevoel. Ik zeg Maar dan nou, moet je je voorstellen dat, dat zo'n mier in je slurf... Dat is niet fijn. Nee, maar hetzelfde als dat, aan, jij, dat, dat mensen zo bang zijn voor oorkruipers. Ja. Want uh, dat is hetzelfde idee. Dat Daar het word je ook idee. helemaal gek van. Ja nou, goed. Dus okay. uh, wil je olifanten uit je tuin sturen, neem een paar mieren mee. Oké. Okay. Ik heb nog een mooie we we over olifanten. En dan denk ik gelijk ook weer aan Antarctica, aan die oude olifanten. Ja. Maar de geïsoleerde delen van Antarctica waren vroeger waarschijnlijk met elkaar verbonden via een passage... Er zijn wetenschappers die hebben ontdekt dat er aan beide kanten van de West-Antarctische ijskap mosdeerders leven... Die, ...die grote overeenkomsten vertonen. En die vond suggereert dus dat er ooit een doorgang bestond in de twee kilometer dikke ijslaag. Waardoor ze dus uh, dobberend in het water naar de overkant zijn gedreven. Dus oh. dat betekent dat de ijskap ooit gedeeltelijk is verdwenen. Maar hij gaat natuurlijk al weg, hè? Nee, nee, nee, het laatste... met... nee. Het goede nieuws is dat we hebben het van bovenaf bekeken, vanaf satellieten. En daar hebben we geen goed beeld gekregen. Dus het valt allemaal mee.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 Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Informateur Opstelte geeft later vandaag in een persconferentie toelichting op zijn eindverslag. Daarvoor informeert hij aan het begin van de middag koningin Beatrix... over het stuklopen van de poging om een kabinet te formeren van VVD en CDA... met gedoogsteun van de PVV. Die poging strandde doordat PVV-leider Wilders geen vertrouwen meer heeft in het CDA. Hoe het met de formatie verder moet is onduidelijk. Eerder mislukte al een poging om een Paars Plus-kabinet te formeren... VVD-leider Rutte wil nu zelf een conceptregeerakkoord gaan schrijven. Andere partijen kunnen dan aangeven of ze daarover willen onderhandelen of niet. De Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken is opgestapt. Hij zou zijn dochter aan een baan op zijn ministerie hebben geholpen. De dochter zou deze maand beginnen, maar ze heeft na alle commotie van de baan afgezien. Het opstappen van de minister van Buitenlandse Zaken komt voor Zuid-Korea op een lastig moment. Het land is bezig met de voorbereidingen van de economische top van de G20-landen in november. Ziekenhuizen hebben hun medische prestaties het afgelopen jaar sterk verbeterd. Vooral patiënten met herseninfarcten, borstkanker en doorlichtwonden worden beter behandeld. Dat schrijft het AD in de jaarlijkse ziekenhuistop 100. Zo hebben bijna 70 ziekenhuizen zich verbeterd op het gebied van herseninfarcten. Daarnaast daalde het aantal patiënten met doorlichtwonden. Gemiddeld heeft 3,5% van de patiënten daar last van. Zes jaar geleden was dat bijna drie keer zoveel. Het AD baseert zich onder meer op cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het Flevoziekenhuis in Almere is volgens de ziekenhuis top 100 het beste ziekenhuis. Dan nog het weer. Vanochtend flinke zonnige periode. Vanmiddag wat meer bewolking, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 18 graden in het noorden tot 21 graden in Limburg. Morgen volop zon en nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Uh, vandaag gemaakt door... 2 september. Wat zeg, op, ja, dus staat hier 2 september, maar het is inderdaad 4 september. <laughs> Ik heb helemaal gelijk. Ik zit het ook klakkeloos voor te lezen, maar goed. Uh, dankjewel, je Ben. Goedemorgen, Jaap. Ja, want uh, dit programma is mede mogelijk gemaakt door Roy Halleman. Tegneut, van dienst vandaag. En natuurlijk ook uh, redactie verzorgd door uh, Nel Kerkman. Gast hier vandaag, Don de Grebber, die ziet er een beetje opgetogen uit. Ik uh, weet niet wat het is... Weet niet. <laughs> we gaan straks even. <laughs> Zullen we straks even weten? straks even gaan vragen. Eh, Hotel Hoogland is de plek waar we zitten. En Don geeft graag een kopje koffie weg. Dus dat uh, is een van de, de dingen die hier tussen 10 en 12. Allemaal in Hotel Hoogland zijn te blijven, Maar we hebben natuurlijk ook een vol programma. Ja, want we beginnen om tien over tien over de Open Monumentendag 2010. Ja, Brugman zit al aan de overkant en met spanning te wachten tot hij wat mag vertellen. Ja, Open Monumentendag. Dus ik had dat al heel erg bijzonder. Dan het eerste boek van Debbie Molenaar. Die loopt hier al ergens rond. Uh, ik heb er al gezien. En dat uh, uh, is een boek, nou ja, daar gaan we straks alles over horen. En uh, wellicht moet je het ook lezen om het te goed te begrijpen. Tien over half elf. Er is van de week toch een aanzet gegeven voor een fietspad in de Amsterdamse Waterleidingduinen. En in Inge de Hartog is daar niet blij mee. En zij heeft ook ingesproken. We gaan luisteren wat zij heeft ingesproken. Ja, dan tweede uur. Beleidsintentie parkeernota. Die is uh, door de uh, wethouder van het CDA-huizen, Ando Sandberg, uh, min of meer in de stijgers gezet. Tenminste niet alleen door hem, maar ook door zijn ambtenaren. Maar Gijs de Rode, de fractievoorzitter van het CDA, die uh, zat in die werkgroep en geeft zijn Tandpunten weer. Dus dat om tien over elf. We zijn benieuwd. Half twaalf, seizoen Jazz in Zandvoort gaat weer van start. Hans Rijmers gaat ons vertellen wat er allemaal in de krocht uh, komt. Het trio, uh, Johan Clement is natuurlijk weer de basis, maar wat gaat daar omheen gebeuren? En dan als laatste hebben we dan nog Maaike Kappel en zij wil aandacht schenken aan de jongere dienst van de protestantse kerk die elke maand een thema centraal zetten. Dus dat allemaal in dit programma en uiteraard hebben we om 12 uur de open dag in de Rooms-Katholieke Kerk. Ik zeg het er nu maar alvast even bij. Ja, dan is dus dat... dat weer gezegd, dus je en... kan vanmiddag rustig even komen ja. kijken in de kerk. En aan het einde van de dag, en in de hele middag, bij Skyline 13, de Iron Man. Ja, dat is het vandaag dus ook. Um, laten we eerst maar beginnen met een stukje muziek. Jezelf verkeert zo puur kan liefde zijn, jouw ogen zeggen mij vaak zoveel meer dan woorden ooit hebben gedaan, als jij me aanraakt voel ik telkens weer. Vrijheid kan met liefde samen gaan. Mijn liefde is van levenslange duur. Soms als een waakvlam, soms een laaiend vuur. Ik zal je verwarmen tot het laatste uur. Zo puur kan liefde zijn. Als het was, pak dan mijn hand en droog je tranen. Maar dan ben ik heel even jouw kompas. Slaap nu maar zacht, ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen slaat. Mijn handen strelen zacht. Je blote hart. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn. Dat was Paul de Leeuw. Uh, we gaan uh, praten over de Open Monumentendag. Want dat ziet er ook alweer aan te komen. Dus volgend weekend, uh, 11 en 12 september... En dat uh, gaan we doen met de Stichting Behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed. En daarvan is de voorzitter nu aan tafel gekomen. Dus ja, Brugman, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, ja, uh, heeft ja, Zandvoort, daarvan weet ik sowieso, één monument. Dat is de kerk. De protestantse kerk. Ja, je zit wel uh, mee, hier, maar het is gewoon zo. Dat is zo het dat het is, zo. is gewoon een kerk uh, die een op de monumentenlijst, monumentenlijst ja. staat. Ja. Dus. ja. Uh, maar staan, zijn er nog meer uh, monumenten in dit dorp? Nou, het is natuurlijk zo dat uh, de oude huizen, echt, die, die van de vorige eeuw waren... In de eeuw, uit de 19e eeuw, de boulevard eigenlijk, dat is allemaal gesloopt. Uh -huh. En daar stonden natuurlijk meerdere monumenten bij. Dat ja. uh, kan je natuurlijk uh, ook in het museum nog zien... Uh, waar dus uh, bepaalde uh, huizen, stukken van de boulevard, nagebouwd zijn. En verder is natuurlijk ook het station is zo'n monument... Het ja. station zoals het ouder is. En ook het, uh, het Zandvoort Museum, dat hoort er eigenlijk ook bij nog. En zijn er, verder zijn er natuurlijk maar weinig echt oude monumenten in Zandvoort. Ik heb in de Poststraat een huis gezien met een monumententegel uh, erop. Ja, er zijn er een paar. Uh, er zijn ook op de kosteloorstraat wat huizen nog uit, uh, uit de 19e eeuw. Onder andere het Notarishuis, dacht ja. ik. Dat is uh, waar de Notaris in zit. Dat is een oud huis. En nog een paar die dus uh, echt uh, tot de oudere huizen behoren. Mm -hmm. Maar dan heb je het ook wel gehad. En die dus huizen op de Halemerstraat in de Zandvoerslaan niet? Uh, dat zijn uh, huizen die streks, omstreeks 1900 gebouwd zijn. Dus ja. vooral de Haarlemmerstraat staan ook wat oudere huizen nog bij, die dus uit die tijd stammen. En dat is een van de dingen waar wij ons een beetje hard voor maken als mm -hmm. stichting. Behoud erfgoed Zandvoort, cultureel erfgoed Zandvoort. Om vooral die dorpsgezichten in stand te houden. Uh, dorpsgezichten bijvoorbeeld van de Haarlemmerstraat, van de Kosteloerstraat, Brederode Straat. Dus um, het cultureel erfgoed van Zandvoort bestaat uit, meer uit huizen, niet uit, uit tastbare dingen. Uh. Ja, nou, er zijn natuurlijk ook uh, oude uh, kledirachten. Uh, wat we nu gaan doen is de aandacht vragen voor, voor, voor een stukje geschiedenis van Zandvoort. Uh, het thema was van de Open Monumentendagen, dat is een, een landelijk gebeuren, nationaal, ja. landelijk gebeuren, dat is in Nederland ja. en in, in Vlaanderen en België trouwens ook. Uh, het thema is de smaak van de 19e eeuw. En daar kan van alles onder vallen. Er kunnen parken onder vallen, er kunnen fabrieken onder vallen. Maar in Zandvoort is er niet veel van de 19e eeuw meer over. Vandaar dat we een ander thema hebben gekozen: de smaak, de, de smaak van het water. Ja. En, en daar wilden we de aandacht vestigen, bijzonder vestigen. op een stukje geschiedenis in Zandvoort. En een stukje geschiedenis, onder andere waar men het water vandaan haalde in Zandvoort. En dat waren de oude pompen en waterputten. Waar stonden al die pompen? Er waren er nog veel in, in, in Zandvoort. Uh, op het Gastelsplein bijvoorbeeld, op het, in de Poststraat, op het uh, Kerkplein, in de, op de Pakveldstraat, uh, meerdere plekken, dat waren er wel een stuk of tien, vijftien zo in Zandvoort tot ging, Zandvoort verdeeld. Daar gingen de vissers hun, uh, hun waterpompen. Dat, dus, dat waren de openbare pompen. Ja, ja. Dat waren dus die, die mocht men gebruiken. Maar uh, eind van de 19e eeuw had men toch wel behoefte aan schoon water. En, Vele hotels en, en, en de betere huizen, die hadden een eigen pomp in de tuin staan. Of bij de deur staan. Ja. En daar, ben, daar kon men dus gewoon duinwater dus, dus naar boven halen. Ja, uiteindelijk zijn we dat kwijtgeraakt, hè, die, die, die duinwaterpompen. Uh, op het ogenblik, de laatste jaren wel natuurlijk. Ja. Ja, we hebben natuurlijk uh, de watertoren is gebouwd. Om het duinwater te bewaren, de oude watertoren. Dus, ja. hè, die is in de jaren uh, 19. 19... Volgens mij in de oorlog gesloopt. De, de oude water is in de oorlog gesloopt in 1943. Ja. Ja. Maar hij is gebouwd, is, is gebouwd in de jaren 1913, 1914... Mm -hmm. om het water te op te vangen en te verdelen over Zandvoort. Dat waren reservoirs en, en ja, die, die, die zaten op het niveau. En dat bleef druk staan voor de bewoners. Ja. Het erfgoed... ...van Zandvoort. Uh, komt er een looproute? Uh, kan je wat bekijken? Uh, waar kan je wat bekijken? De bedoeling is dat we... ...we starten in het museum. De, het Zandvoort Museum hebben we daarbij kunnen betrekken. Dat is hartstikke fijn. Ja. Dat is ook natuurlijk een mooie locatie daar. En uh, in een van de zalen... ...wordt er een expositie gemaakt. Veel foto's. Plattegronden. Waar men kan zien hoe en waar de pompen vroeger waren. En naar de hand van die... Plattegrond en die foto's is er een looproute ontwikkeld. Een kleine looproute van een half uurtje, drie kwartier. Waar met uitleg uh, dan gewezen kan worden op de, op de plekken en de plaatsen waar die pompen vroeger gestaan hebben. Mm -hmm. Een van de replica's is natuurlijk nog de pomp op het uh, Gasesso. En die willen we er ook bij betrekken. Want dat is eigenlijk een, de auto-wagenaar. Uh, gemaakt of getekend. Echt een replica zoals vroeger de pompen in zijn antwoord waren. Ja, maar Doet hij er... het eigenlijk op het Gasthuishofje? Uh, er komt water uit. Ja. Er, stond er, er stond er ooit ook nog één op het Gasthuisplein. Dat is, Dat is dezelfde. dezelfde. Oh, die hebben ze verplaatst dus. Die is volgens mij twee jaar geleden verplaatst. Ja, maar uh, nou een paar jaar geleden al, hoor, wat langer al. Maar langer Op het Gasthuisplein heeft hij nooit zo goed gefunctioneerd. Nee. Er waren wat hey, je, je zat je... problemen met, met, uh, met de jeugd en met vandalisme eromheen. Uh, nou staat hij veilig <kwijnt> op het Gassashofje en daar uh, nou werkt het goed. Ja, de, de bewoners van het Gassashofje hebben me een soort van geadopteerd. Ik ben ja. bij, bij die opening geweest. Ja, die zeggen van, uh, van Hoofd. Er komt ja. niemand aan die pomp, want dan komen ze aan de mensen van het gasthuishof. je heb ik wel eens laten vertellen. Dus, uh... nou, dat is ook heel goed, het is gaat... een sociale controle. Ja, maar het is ook een heel mooi hofje. Ja. Ik heb begrepen dat het gerestaureerd gaat worden binnenkort. Het is natuurlijk geen erfgoed, hè? Of wel? Nee, het is naar de hollen gebouwd. Hè? Ja, nee, nee. Ja, maar, ja. maar het is wel een markante plek in Zandvoort. Het is een heel mooi rustig plekje. Ja. Moeten we behouden. Um, er is informatie over functie van water en vuurwinkels. Vuurwinkels. Ja, het was, het was natuurlijk zo, het was een soort, ja, vroeger had je natuurlijk geen, geen, geen supermarkt. Nee. Er waren kleine winkeltjes en daar verkocht men water en ook vuur, dus steenkool, eh, dergelijke dingen. Maar ook bonen en, en aardappelen en dergelijke dingen. Nou, dat waren dus de... Geef, geef dat zijn de naam? De vuurwinkel. Water, okay. En de Wurf, die werkt bij ons, zit bij ons in de stichting ja. en die werkt er al mee in klededracht En geven ze uitleg hoe dat vroeger ging. Dus het is heel leuk om dat uh, daar ook mee te maken. En dan is er ook nog wat in de protestantse kerk. De protestantse kerk doet ook mee, die hebben we er ook bij kunnen betrekken. Uh, daar willen we ook de aandacht vragen voor het thema water. En daar worden doopjurken getoond, hmm. daar worden doopboeken getoond. Het doopvond is er. Dus dat wordt ook toegespitst op het, uh, op het watergebeuren. En Wij kunnen eigenlijk niet zonder water meer. Sandvort is natuurlijk een badplaats. Dus ja. Ja. Ja. Als je geen, geen ja. En er water. wordt nog een voor de kinderen. Er worden, de scholen zijn er ook bij betrokken. Die komen vrijdag al. En dan wordt er ook een quiz gemaakt met diverse soorten water. Even met de vinger erin en dan mag je likken. En wat voor water is het? dan? Duinwater, drinkwater, spaarwater, vuurwater. Dat zijn allemaal soorten water. Okay. Zijn die uh, zijn die smaken echt nog, nog zo verschillend? Ik weet dat je vroeger in de grote stad, de smaakt het gewoon uh, anders dan duimwater. Ja. Hoe zit dat nu? Zit er echt grote ja, verschillen? Dat, dat, dat proef je. Dat, ja, kan je, proef je dat? Proeven. dat kan je proeven inderdaad. <coughs> ja, dat kan je proeven. Ik, ik heb zelf een... een, een, een, een, een kan ik duinwater oppompen? Ja? En dat, of gewoon grondwater oppompen? Dat proeft heel anders dan gewoon het waterleidingwater. Ja, waterleidingwater wat wij nu krijgen is natuurlijk geen water meer uit de duim. Het nee, is gewoon, dat uh... komt uit, uh, ik geloof het aan dijk of zo ja, vandaag. Nee, <laughs> ja, nee, het komt uit Andijk. Dat en moet jij weten. Dat moet ik zeker weten. En het ja. komt ook inderdaad uit Andijk. Ja. Daar uh, wordt het water ingenomen met een, met een bepaalde vorm van ultraviolet uh, licht. Voor zover ik de kennis weet. Worden die delen die in dat water zitten. Wordt dat eruit geschoten als het ware. En dan hou je dus een bepaald stuk water over. En dan moet het nog eens een keer gezuiverd worden. En dan gaat het... Ja, op een of een, dat is de korte versie, maar men weet bij het uh, waterleidingbedrijf exact hoe het werkt. Dus anders, als de mensen het dus nu niet weten, want ik weet daar wel iets van. Ja. Maar als de mensen het echt willen weten, dan moeten ze even met het uh, PWN maar eventjes uh, in contact treden. Want dat is denk ik de aangewezen weg. We nou, gaan even, even terug over het Open Monumentendag. Uh, zijn er nog meer monumenten te bezichtigen in Zandvoort op die, uh, op die dagen? Het nee, zijn twee dagen, het is 11 ja, en 12 Het september. gaat dus echt om het uh, museum okay. en het gaat om de kerk. Okay. We hebben, in onze kleine groep hebben we niet de mogelijkheid om, om meerdere locaties daarbij te betrekken. Maar uh, ook omdat u toegespitst wordt op de smaak van het water. We krijgen trouwens over twee jaar, dat bestaat de Zandvoortse waterleiding. Het, het water, de net bestaat 100 jaar. Mm -hmm. okay. En dat uh, willen we wel verder gaan gaan. ...uitbouwen en daar meer aandacht voor vragen. Want dan betrekken we ook de watertoren erbij. De huidige watertoren. Die trouwens door Heemschut eigenlijk als monument beschouwd wordt. Deze watertoren die er nu staat, die vlakbij. Mm -hmm. En uh, dan ook de oude watertoren. Maar ook de waterleiding Duinen daarbij betrekken. Want dat is natuurlijk ook een uh, heel belangrijk faciële ja Daar is het mee begonnen. Over die waterleidingduinen Duinen dan gesproken. Er is ook sprake van uh, bunkersmuseum en dat soort dingen. Uitgraven van bunkers opnieuw inrichten en noem maar op. Hoe staat, het, uh, staat uh, de, de stichting daar tegenover? Uh, uh, uh, dat, wil, dat doe ik graag mee, heel graag. Mm. Maar we staan er toch ogenblik een beetje langs de zijlijn hiervoor. Maar uh, ik geloof dat volgend jaar men daar meer uh, nieuwe activiteiten gaan, gaan opstarten. Mm -hmm. ja, het is te rustig om, vind ik. Ja, maar goed, het is misschien voor. Ja, het is ja, misschien, het misschien, misschien het is ook rustig, niet makkelijk. Er wordt er wel hard uh, gewerkt op ja, de achtergrond. Achter de weet je, ja, ja, weet dat zou niet. best kunnen. Uh, jullie zijn zelf ook aanwezig. In de... ja, ja, we zijn er allemaal aanwezig. De groep is aanwezig, de wervers is aanwezig en de, van alle vertegenwoordigers zijn er mensen aanwezig. En wat kunnen we bij jullie? Opgeven Ik... als lid? Nou, lid is niet nodig. Nee? Je, je bent gewoon lid van de vereniging, van de, van de, van, of van het genootschap uit Zandvoort. Die hebben daar een hele grote collectie uh, foto's uh, ter beschikking gesteld, waar we dus die gepresenteerd gaan worden, vergroot allemaal. Ja, je noemt uh, het genootschap uit Zandvoort, dat is natuurlijk heel erg uh, betrokken bij het oude, oude Zandvoort. Ja. Maar jullie hebben ook een eigen website, www.erfgoedzandvoort.nl. Ja. Wat ja. kan ik daarop vinden? Ik zou zeggen, ga kijken. Het is, uh, <laughs> ja, is daar makkelijk. kan je doorlinken. Je kan het worden doorgelinkt naar de diverse, naar de diverse verenigingen die okay, in ons ja, meewerken. Ja. Uh, het genootschap uh, heeft een hele grote site, site. Ook Rob Bossink is daar betrokken bij, van ja. de, de Bomschuitenclub. En uh, die kan je ook op www.sandvoortvroeger.nl. Oh, die, die kon ik nog niet. Nee, kijk maar, zandvoortvroeger.nl. Kijk, dat is, na, ja. dat is een enorm leuke website om daar... Uh, Allerlei dingen van Zandvoort oud en ook nieuw, maar dan echt ook oud te bekijken. Goed, dankjewel voor de uitleg. En over wat er. Uh, want het speelt zich af tussen volgende week zaterdag en zondag tussen 1 en 5 uur vanaf het Zandvoort Museum, dus op het Gasthuisplein. Dankjewel. En iedereen is welkom. Dankjewel. Dus, dankjewel. En we hopen daar veel bezoekers te morgen ontproeten. Komt goed, dankjewel. Dankjewel. So fine, you keep me rocking all of the time. Red red why you make me feel so grand. I feel a million dollar when you're just in my hand. Red red why you make me feel so. Dat was Yubi14. Uh, we gaan uh, naar een volgend stukje. Je hebt een boekje in je handen, Ben. Ja, ik hoor net altijd een grote mond. Dit is mijn hobby. Oh, <laughs> en de, is... de groet aan meneer Molenaar uh, overigens. Oh. <laughs> tegenover ons zit Debbie Molenaar, een schrijfster van een boek. Zij zegt, ik heb altijd een grote mond. En nu zit oh, ja. ik tegenover, de, uh, tegenover jullie. En uh, hoe krijg ik een kwartier vol? Nou, dat gaat ons zeker lukken. Want je hebt een boek geschreven, een samengesteld gezin. Ja, Welkom wel. eerst. Dank je Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heel een beetje van de strik bekomen? Ja, nu. Ja. <laughs> nou, het is uh, gewoon gezellig om uh, bij Jaap en uh, mij aan tafel te zitten, want we ja. gaan het hebben over jouw boek. Uh, je bent getrouwd geweest. En ik weer? Heb, ja, ik ben getrouwd geweest uh, 20 jaar. En natuurlijk heb ik twee kinderen: ja. Eén van 24 en een is al 29. En ik heb ook twee kleindochters, ik ben ook een oma. En mijn man is ook getrouwd geweest en die heeft drie kinderen, één van 18, eentjes bijna 16 en nog één van 12. Een samengesteld gezin? En we zijn samen een samengesteld gezin, ja. En uh, toen je daar een hele tijd in zat, want je woont uh, vijf jaar in Zandvoort inmiddels. Wat? Nou, meer hoor. Meer dan? Ja, 6,5 jaar. 6,5 ja, ja, we zijn al... En daarvoor Amsterdam? Daarvoor heb ik altijd een Amsterdam, Amsterdamse, ja. Rover vond het een hele overgang om in Zandvoort te gaan wonen, heb ik begrepen. De poes is ook meegekomen. Ja, ja. Hoe is dat om uit Amsterdam naar Zandvoort te komen? Je woonde hier in de stad? Uh, nee, ik woon in amsterdam osdorp Het was een vrij landelijke buurt. Ja. Maar hij uh, ja, kwam wel eens in Zandvoort natuurlijk. Net als iedere Amsterdammer, heerlijk naar strand. Maar ik vind het heel leuk om hier te wonen. Ja, Ik zou niet meer terug willen. Toen kwam je ene molenaar tegen en van vernaam. Nou. En daar ben ik mee getrouwd, ja, ja. Okay. ja. Hij had natuurlijk nog kleinere kinderen als ik. Ik zat er weer in een andere levensfase. En uh, ja, de kinderen komen niet, die wonen niet bij ons van hem. Die zijn, uh, even kijken hoor, om het weekend bij ons en iedere halve vakantie okay. van school. Mm -hmm. En die hebben ook een leuke kamer bij ons en alles erop en eraan. De oudste komt dan niet meer, die is 18. Die zit een beetje op zichzelf. Wel ja, een leuke vriendin. <laughs> En uh, ja, als je nou een samengesteld gezin bijvoorbeeld is googelt, dan zie je altijd heel negatief. Van, ja, is het zo? Je staat erop, ga ho maar kijken. Je krijgt kinderen erbij. Ho hoe kom je dat eruit over negatief? Je krijgt kinderen erbij en wat nog meer? Je moet alimentatie betalen en komen ze alweer. En dat zie ja. je ook bij de oproepjes van RTL4, want er komt straks ook een programma erover. Oh, en uh, dan zoeken ze mensen en benaderen ze allemaal heel negatief. Terwijl het helemaal niet altijd negatief hoeft te zijn. Kan ik hieruit concluderen dat jij naar dat programma gaat om het positief nee, te vertellen? Hoor. Nee hoor, nee, ze niet. willen mij vast niet hebben, nee. Nou, vast wel. Nou, ik weet het niet. Ik, ik, uh... Uh, ik proef bij jou dat je ziet dat het negatief is, maar dat, je, dat jullie het positief benaderen. Ja, ja het is... Uh... Dus dan zou het een hele mooie wenning zijn. Eigenlijk wel, misschien moet ik toch wel eens bellen. Nou ja, als je daaraan kan meehelpen om het positief ja. te halen, omdat je het zelf negatief leest... ja. En ik neem aan dat in jouw boek, want ik heb heel vluchtig een paar bladzijden gelezen, de positieve eruit straalt. Jawel, kijk je hebt natuurlijk allemaal je rugzakje met z'n ja. tweeën. En in het begin had ik ook wel eens van, goh, ik zou best eens met iemand willen praten die dat ook heeft. Van, hoe doe jij dat? Of ja. heb jij dat ook? Gedeelde smart is halve smart. Maar dat, dat is er eigenlijk nergens. Je kan is... nergens bij, bij en... iets terecht van... Ja. Het staat niet in een boek beschreven van hoe je iets dan zou moeten op kunnen lossen. Of, wat ik ook beproef is dat je gewoon als het ware een, een, eigen, een eigen manier erop gevonden hebt van nou ik zie wel waar het, waar het eindigt. Ja en je kan het ook positief omdraaien natuurlijk. Hm. En... Uh... Ja, als je dan ziet wat de leuke dingen van de kinderen allemaal zijn. Mijn uh, zoon heeft weer een opa bijvoorbeeld. Hij ja, ja. vindt opa helemaal geweldig. Hij is ook een, een humoristische man. Ja. En daar geniet hij gewoon van. Als die er is dat je komt opa ook, op? zegt hij. Dat ja. ja, vindt hij leuk. Nou ja, ja. ja dat, dat, dat is de andere kant. Uh, andere kant uh, ja, en, en dat kan ook gewoon heel erg mooi uit. Uh, ja. ...uitbelicht worden, als het ware. Mijn waar. kleindochter die is dan negen de oudste. En als dan de dochters van mijn mannen zijn... ...nou, dan vindt ze ze super vet cool, zeg ze dat. <lacht> <veel te lacht> dat vindt ze prachtig, vet super, cool. super vet cool. Ja. Even over het boek zelf. Um, ja, want dat ga je natuurlijk... ...je gaat niet zomaar zeggen van... ...jongens, ik ga een boek ik schrijven. Ik ga een boek schrijven, nee. nee. Ik uh, werk overdag fulltime op kantoren... Als ...telefonisten, receptionisten... Mm -hmm. En ik heb eigenlijk al uh, nou, vanaf jongs altijd geschreven, verhaaltjes, korte verhaaltjes, ook voor mijn kinderen. Mm -hmm. En uh, nou, ik had een aantal weer geschreven. Ik zag tegen mijn man in de kerstvakantie van, goh, zal ik het eens opsturen naar een uitgever? En nou, ik zeg, dat komt toch weer terug, tuurlijk, ik zeg mijn man, doe maar. Dus na twee weken, toen uh, kreeg ik een telefoontje, Ze bent u Debbie Molenaar? Ik zei, ja, dat klopt. Hij zei, nou, dit is zo leuk, wij gaan het uitgeven. Mm -hmm. En toen uh, heb ik de contracten gekregen en is het ook uh, daadwerkelijk een uh, ja. boekje geworden. Ja. En altijd verhaaltjes uh, geschreven en dat all soort dingen? Yeah. Ja. Ja. ja, ja. Maar dit is toch ja, bijna uit, een, uit de dagelijkse praktijk, zou je bijna kunnen zeggen. Verhalen die daarop gebaseerd zijn of ook daadwerkelijk echt gebeurd? Die daarop gebaseerd zijn en ook daad, daadwerkelijk ja. gebeurd zijn, ja. Kijk, als jij met z'n tweeën bent en je kijkt ergens naar, zie ik het zo en jij ziet het zo. Hmm. Dus ja, het is uit mijn oogpunt bekeken hoe ik dat, uh, hoe ik dat zie. Ik hmm. zie net, uh, lees een klein stukje uit uh, Hoerad is een meisje. Ja. Vertel daar eens wat al. Het, het, dat is mijn kleindochtertje, die pas geboren Ja, maar geboren het, is. het begin van het, van het stukje is leuk. Um, ja, ze zou dus naar het ziekenhuis gaan om te horen wat het zou ja. worden. En nou, dan zit ik achter de receptie. En dan, boh, dan breekt het zweet me uit. En dan denk ik, oh, en dan belt mijn zoon op. En dan zegt hij, Mam, het is een. En dan, houdt, hij, houdt hij vier minuten zijn mond dicht? Ja, houdt hij zijn mond dicht. Nou, zweet, booh, het loopt allemaal van me af. En dan, ik zeg zeg het, zeg het. Nou, het wordt weer een meisje, zegt hij dan. En dan ben ik weer zo gelukkig. Het is nu vijf maanden. Nou, zoals je het zegt, zo lees ik het ook in het boek. Ja. Dat is wel ja, leuk. Ja. Er zijn inderdaad, wat Jaap zegt, uh, dingen die uh, uit het leven gegeven zijn. Tuurlijk. Uh, ik heb een paar titels. Samengesteld gezin, daar begin ik dus een beetje ja. mee. Uh, de overgang. Ik voel ja. me miserig. Per. Ja, zijn er zijn toch wel. Je hebt natuurlijk twee levens door elkaar. Mm -hmm. En um, ook in je tweede huwelijk draag je het bagage van je eerste huwelijk en je jeugd draag je natuurlijk mm -hmm. mee. En heb je wel eens een dag tussendoor dat je denkt van, wow, ik zie het niet meer zitten eventjes. Nou, dan blijf ik ook lekker in bed liggen en denk, bekijk het allemaal maar. En dan schrijf je lekker het hoofdstuk, ik voel me miserig. Ik voel me miserig, ja. ja. <laughs> een tweeling? Ik heb een tweeling gehad, ja. Die is... Uh, ...zou nu al 26 jaar geweest zijn. Mm -hmm. Vandaar dat er zo'n groot leeftijdsverschil tussen mijn twee zoons zit. En die zijn eigenlijk te vroeg geboren. En die hebben, nou, zeg maar, een paar uurtjes geleefd. Die hebben mm -hmm. wel aan de couveuse gelegen. Het was ook een hele... Ja, het heeft je toch je hele leven verder gevormd. Ja. Daar blijf je mm -hmm. altijd bij. En in mijn eerste huur, als die datum dan nadert... ...dan zei mijn ex-man altijd, weet je nog... En deze man die weet het dan wel, maar die ja. is daar natuurlijk gevoelsmatig niet bij betrokken aan, is lang geleden. En jij heeft die verhalen nou zo vaak van me gehoord. Kan je ook voorstellen dat je denkt van ja... zijn er twee andere insteken dan. Twee ja. Precies wat je vertelt, ja. twee, twee levens, ja. één huwelijk. Ja, twee En dan twee levens toch, toch twee, twee insteken. Dus die dagen ben ik dan echt een beetje van, goh, een dag komt er weer aan. Ja. Ja. Speelt dat voor jou nog wel ideaar? ieder jaar? Ieder jaar, ja. Afgelopen 2 augustus was het weer zover. Hmm. En dan weet mijn man eigenlijk niet dat die datum er weer aankomt. Want ja, waarom zou hij nou? Hij leeft er niet nee. mee, dat is ook heel logisch. Maar ik heb dan wel weer zoiets van. Woe. Ik en, heb er nog een, een jurk voor een euro. Ja, dat was mijn schoonzus. Die <laughs> Vertel. Kwam hier uh, in Nederland, mijn ex-schoonzus. Die kwam naar Nederland toe en uh, die, had, uh, die ging de stad in. En toen uh, dacht ze: hé, hey, jurken. Een gulden was het eigenlijk toen nog, maar ik heb het in een euro veranderd. <laughs> En die las op de ruit, goh, jurken, een euro. Nou, dan ga ik daar naar binnen. Dus die ging naar die stomerij in, weer zij veel. En die pakt al die jurken van die uh, rekken af. <laughs> van die Van die had armen vol. Ja, dus toen man die kwam eraan. Die zei, wat doet u? Dus ze zei, nou, ik neem ze allemaal. een gulden per stuk. Ik dit is hier een stomerij hoor. Nou ja, toen had ze even <laughs> iets van, wat is dit? <laughs> dat hadden dus, ze daar niet, de stomerij. Dus ze konden jou wel wegdragen gelijk. Ja. Even over Ach, de, ja, de, de titel. Het is een samengesteld ja. gezin. Dat betekent dus ook dat uh, de huidige echtgenoot ook al eerder uh, getrouwd is ja. uh, geweest. Ja. En jijzelf natuurlijk ook. Ja. Speelt dat ook nog mee? Nou, Vanuit die invalshoek van de ene kant en van de andere kant? Want ja, een samengesteld gezin, dat betekent ook dat je dus een verleden hebt met een ander huwelijk. Ja. En de andere kant heeft ook, ook het verleden ja. van een ander huwelijk. Nou, we, er wel eens, we lachen er wel eens om, want dan zeg ik wel eens... Nou, toen wij naar Spanje gingen, dan zegt hij, ik ben nog nooit in Spanje geweest. <laughs> ja, oh ja, maar ik bedoel dan en dan en dan. Ja, ja. Maar dat heeft hij omgekeerd ook wel eens met ja. iets. Ja. Vroeger dacht ik van, hm, maar nu denk ik van, ik lach erom, het is gewoon leuk. We hebben er lol om. Ja. ja. Het boek... Waar kan je dat uh, kopen bij alle boeken anders? Bruna? Uh, noem bij Bruna op de Grote Kroch ligt die maandag. Uh, je kan hem bestellen bij uh, www.bruna.nl, mm -hmm. Ako.nl, bol.com. Dus, Komt er nog een signiersessie Ik weet het niet. <laughs> ik weet niet hoeveel animo er voor is, maar het is een leuk boekje. Hè. Mijn collega's die hebben hem uh, in de voorverkoop besteld en die hebben hem uh, een beetje doorgelezen al donderdagavond. En vrijdag kwamen ze op het werk en zeiden: ze, dit is zo leuk. Ja, ik heb uh, even snel anderhalf verhaal gelezen, maar het is echt het levensverhaal. En het is ja. gewoon leuk om te lezen hoe jij dat beleeft. Ja. Dus, zou ik zeggen, ja. ga naar de Bruna, haal een boekje. Kost die? 16,95. Nou, en samengesteld gezin door Debbie Molenaar. Uh, hoe was het, het interview? Gezellig. Ja. ja. <laughs> ja. Oh, ja. Oké, okay. dankjewel voor je komst. Dankjewel. En het is een fijn boek. Dankjewel. De komende week zal Phil Collins zijn nieuwe album een beetje onder de aandacht gekregen krijgen. Ik zeg het een beetje op krom Nederlands, maar hij krijgt in ieder geval de aandacht voor het nieuwe album wat hij gemaakt heeft. Dat staat allemaal in teken van Motown-hits. Tenminste, op zijn manier heeft hij Motown-songs gemaakt. Het zijn allemaal originele liedjes. Maar dit was er nog een oude, 81, In The Air Tonight. Maar we de gaan... muziekkennis heb jij. Ja, dat wel. Ook... Niet alles. <laughs> maar we gaan, uh, nou, dit tegenover... is geen muziekprogramma, het is gewoon een actualiteitenprogramma. Zo is het. En tegenover ons zit Inge de Hartog en we gaan praten over het fietspad in de Amsterdamse Waterlijnen. Van de week heeft u in de krant kunnen lezen dat er een soort van toestemming is gekomen voor het uh, fietspad. Uh, er zijn hier al eerder tegenstanders uh, geweest en er zijn natuurlijk ook wat voorstanders, want de een wil wel, de ander niet. Maar Inge is er niet blij mee. Inge, waarom ben je er niet blij mee? Ja, uh, omdat het dus uh, dat je ik vind dat je dus wat te kiezen moet hebben hè, voor uh, dat als je wil wandelen dat je dus ergens kunt wandelen waar, de, waar, waar het stil en rustig is als je daarvoor kiest. Hè, dus, ja. en uh, als je wil fietsen dan uh, kun je weer naar het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en uh, er zijn overal al fietspaden. Mm -hmm. En uh, ja, het is eigenlijk zo dat ik dus uh, vijf jaar geleden heb ik die Amsterdamse waterleidingduinen ontdekt. Mm -hmm. En uh, later hoorde ik dan uh, van de plannen over een, fiets, uh, een fietspad en toen dacht ik nou ja een, een, ik, ben, ik, ik heb alleen maar een fiets dus het, ik dacht nou dat lijkt me ook wel uh, fijn ja, hè? Dat, ja. uh, dat ik even snel uh, bijvoorbeeld naar de zilk uh, kan of uh, naar vogelenzang of wat ook maar toen ben ik er dus goed over na gaan denken dat ja dat moet je niet aan beginnen dat zou heel zonde zijn van dat mooie gebied en uh, He, dus heb ik gewoon, uh, ja, voor mij was het heel duidelijk van, uh, he, daar, dat moet niet gebeuren of, dat ja, moeten, maar... Dus, uh, en toen op Hives werd ik benaderd door Harry Hobo, he, dat, die had ge, ik had daar op Hives een beetje aandacht aan gegeven, zo van, uh, over dat fietspad. En, uh, nou, toen uh, heeft hij me gevraagd om mee te helpen, uh, handtekeningen ophalen en uh, een beetje actie voeren. Ja. En ik stond er ook helemaal achter, dus dat heb ik, uh, ik heb het ook gedaan. Dus. Maar uh, waarom hoeft het voor jou niet zo nodig? Want in het begin begin je over je fiets en je vindt ja. fietsen wel leuk. En op een gegeven moment ontdek je die waardleidingduinen. En dan hoor ik je zeggen, voor mij hoeft dat niet. Waarom niet? Omdat ik heel goed, wat ik zei, er moet wat te kiezen zijn. Hè? En er, wordt, maar, er zijn altijd nog meer wandelaars dan fietsers. Maar er is, er is dan toch te kiezen, als er een fietspad komt, wil dat niet zeggen dat de hele waterlijnduinen befietsd mag worden. Want wat ik begrepen heb uit het plan, is dat het bij de oase begint en bij uh, het ecoduct moet eindigen. Dan denk ik bij mezelf, het is een vastliggend fietspad. En als je wil wandelen, uh, dan ga je een stukje richting de reep. Ja. Ik heb daar al een meneer op een bankje zien zitten waar geen fiets bij kon komen. En die zat de hele middag naar na, na niks te luisteren. De rust. Ja. Dus je kan toch kiezen? Ja, er is wel wat bereikt door. We hebben dus een protestwandeling uh, georganiseerd ja. vorig jaar. En uh, nou, 18.000 uh, of nee, niet uh, 14.000 handtekeningen, handtekeningen zijn er opgehaald. En uh, de, de, dus er is ja, nu... Uh, en, er is dus een klankbordgroep uh, in het leven ja. geroepen. Want in, in 2009 is het door de raadscommissie afgewezen: dat fietspad in Amsterdam. Nou, het gevolg was dat daar dus een klankbordgroep uh, is uh, opgemaakt. Hmm. En uh, die hebben dus nu dan komen met dit plan voor een alternatief fietspad. Want Eerst was de bedoeling dat we he, overal een bestaande verharde weg, he, ja, daar zou gefietst gaan worden. Mm. En eh, nou, nu is dus uh, een, een, aan de noordoostkant he, van de duinen, komt dan uh, een fietspad. Uh, 14.000 handtekeningen, dat is niet niks. Voel je je gehoord of voel je je uh, niet gehoord? Nou, het is, het is heel dubbel, omdat dus dat fietspad, wat er dus nu aangelegd gaat worden, dat gaat dus door. Daar zal natuur voor kapot gemaakt moeten worden. Daar komt beton voor in de plaats en hekken. Dus ik, vind, ik kan niet zeggen van wat is nou het, het beste. Want mm -hmm. het is een Natura 2000 gebied. Het is allemaal. ...beschermd natuurgebied en ik begrijp helemaal niet dat het allemaal maar kan en mag... ...dus ik zit eigenlijk heel dubbel uh, ja. zo van, uh, kan, kan dat er, allemaal wel? Kan er niet gebruik gemaakt worden van bestaande paden? Uh, dus dat je een, een, een wandelpad inlevert voor een fietspad? Nee, nou, nee hoor ik achteruit de dus, zaak. Ah. <laughs> dat kan dus niet, dus er moet inderdaad natuur uh, opgeofferd worden... Het, het, het is dus, als je de fietsers binnenlaat, hè, en ik heb niks tegen fietsers, want ik, ik ben nee, je zelf, fiets zelf maar een fietser. Hè, ja. dus ik heb, uh, dan uh, krijg je dus ook de bromfietsen, de mountainbikers en oh. de racefietsers. Oh, maar dat, dat, is, oh, dat is een maar kwestie, kwestie, van, dus een kwestie uh, van optreden en handhaven. Ik bedoel... Uh, ja, maar kijk... we, ik heb dus nu al gezien, en ik loop er natuurlijk heel veel in ja. die duinen, dat uh, de mensen mensen nu al niet aan de regels houden. Dus uh, ze worden... He, er komen al mensen op de fiets naar binnen, en als je er wat tegen zegt, worden ze kwaad. En, uh, nou, van, uh, wat een onzin. Nou, ik, ben, nee. ik ben geen held. Kijk, ik, ik, ik, ik zal het ook heel gewoon eerlijk zeggen: ik ben geen held. Maar ik zie regelmatig als ik de, fietspaden, de gebaande fietspaden bereid uh, op uh, het gebied door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dan heb ik het met name over het visserspad. Ja. Daar mag je dus niet brommen. Maar ik zie het dus wel regelmatig gebeuren. Ik maar ik ben geen held om te zeggen van uh, zeg opzouten met dat ding en uh, ga ergens lekker anders uh, dus dat de, de, uh, doen. Dat waar nee, brengt waarschijnlijk. Ja, ik denk dat dat dat, dat dat dat is. Maar ik weet wel dat, uh, ik ken een aantal mensen, dus, dus boswachters van dat, uh, van dat uh, district. Nou... Dus er zit er eentje tussen. Dat is een de pitbull. Die gaat daar gewoon een dag uh, staan. En dan uh, flapt hij er zo een aantal uh, erop. Ja, dus dat, dat is dus hetzelfde. Als je nu al gaat zeggen... Uh, het fietspad mag er niet komen... omdat we bro bromfietsers en, en mountainbikers dan krijgen. Dan vind ik een brug te ver. Als het fietspad er is... moet je zorgen dat die mountainbikers op het pad blijven. En de brommers horen er niet in. Punt. Ja, dat is duidelijk. Ik wil niet zeggen dat er niet punt daar moet ik gaan Maar ik ga... het is... Het ja, ding, en he? Ik begrijp het dubbel ja. gevoel wel. Ja. Ja, ja want... Uh, het lag natuurlijk al helemaal vast, want de provincie heeft al een aantal jaren geleden de manege opgekocht. Mm -hmm. hè, met de bedoeling ja. dat er een ecoduct daar op die plek gebouwd zou gaan worden. Ja. Nou, het, Daar is dus verzet tegen geweest, dus het, is, het heeft allemaal wat langer geduurd, maar het moet er gewoon komen. En dat, die klankbordgroep, dat is onder leiding van mevrouw Jacqueline Groen... En uh, die werkt voor het uh, Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En die heeft, uh, ze hebben een prachtige promotiefilm gemaakt over de natuurbrug. En uh, dan moet ze, uh, ja, het draait allemaal om geld. Dat is één ding wat duidelijk is. Hè. Er, er komt uh, subsidie van Europa... Voor die natuurbrug. En uh, met de eis dat er dus een, een fietspad is ja. in die Amsterdamse waterleiding. Is daar het geduvel dan mee begonnen? Met dat ja, verhaal. Alleen ja, met die zandpoort. Die dan uh, precies, zeg maar dat gebied tussen. de. Ja, ja laat we maar zeggen. Uh, ten zuiden van onze spoorlijn. Naar de waterleiding daar naartoe. Is daarmee het uh, verhaal begonnen? Daar is de, het mee begonnen. Want eerst waren de, al de natuurorganisaties hadden allemaal wel oren. Naar die natuurbrug. Mm -hmm. hè, dus van... Uh, Vanwege de, ja. Ja, ook wel de damherten, denk ik. Ja. Maar uh, ja, toen ze hoorden dat, er de, uh, he, dat het eigenlijk een uh, rekroduct ja. uh, zou gaan worden... Uh, <güls> uh, ja, is iedereen hard aan de bel gaan trekken. Maar zit daar dan ook het hele verhaal in... van ja, de centjes moeten natuurlijk ergens vandaan komen om dat ding te financieren. Dus moet je het ook aantrekkelijk maken voor mensen die gebruik gaan maken... van dat, uh, van dat uh, ja, recroduct, om het maar zo. Dat geld moet natuurlijk... Uh, ja, ergens vandaan komen om dat ding te betalen. Is dat de achterliggende reden, denk je? Dat, nou, de fietsers hoeven er niet Nee, voor maar te ik heb het over de recroduct. Ja, dat, uh, dat, maar dat dan wordt... Uh, ja, natuurmonumenten bijvoorbeeld is een groot voorstander. Mm -hmm. en de, de Fietsersbond... Nou, het Nationaal Park Zuid-Kennemerland oh. en uh, Waternet gaat er ook zelfs uh, aan meebetalen. Dus dat gaan ze met elkaar, en de provincie, ja. met elkaar gaan ze die uh, ruim 10 miljoen euro voor die natuurbrug uh, uh, neerleggen. Ja, ja. Met, uh, voor die 3,2 miljoen uh, sub, uh, subsidie uh, binnen te halen. Ja. Dat, dat is uh, eigenlijk... Uh, wat, uh, ja, maar is het, is, het, nou? is, het, is het eigenlijk niet een beetje uh, vreemd dat je zoveel geld uit gaat geven uh, voor een brug waarbij je een heel groot natuurgebied gaat uh, verbinden met een heel klein stukje natuur? Want ik ben daar eens wezen kijken, maar het is natuurlijk eigenlijk een prutstukje natuur in grootte. Ja. Hoe denken jullie daar dan over? En welke natuur bedoel je nu? De, de, nou, dus de, de verbinding Waard. van de Amsterdamse waterlijn ja. naar het tussenstuk tussen de trein dat en de zandpotslaan. Eigenlijk is het maar een heel klein stukje. Ja, ik begrijp nog niet, nog niet helemaal goed je vraag. Maar ja. <laughs> er wordt 10 miljoen euro uitgegeven. Ja, worden. ja. Voor een, de verbinding van een heel groot natuurgebied, ja? de Waardlijnduinen, naar een klein natuurgebiedje. Oh ja, ja dat, dat gebied van, met de spoorlijn. Ja. Ja. Ja. Vindt u dat uh, niet buiten proportioneel? Ja, het is, over, het is gewoon overbodig, zo uh, zie ik het. He, want dieren verplaatsen zich vanzelf wel en het damhertenprobleem wordt niet opgelost. He, dat wordt alleen maar erger. Ja. Want je gaat ze nou weer uit, die ja. Amsterdamse waterleiding. Maar het gaat even om het, om het fietspad, uh, ja. wat, wat, wat, want daar gaat het om. Maar ja, uh, ja uh, is dat uh, op een een of andere manier... Want fietsers die willen zich ook graag verplaatsen van het ene naar het andere stuk. Zijn er zijn daar gewoon goede alternatieven in, uh, in. Ik vind van wel, want ja? je kan uh, overal al fietsen. La, hè, de Zandvoort-Salan heeft uh, uh, twee richting uh, uh, fietspaden. Je hebt de oude treinbaan. Mm -hmm. Alleen ben ik van mening voor de, bij de Vogelenzangse weg dat daar uh, wel nog naar een oplossing gezocht moet worden, hè? want op drukke dagen is dat fietspad uh, overbezet. Ja. En, uh, is, de, voor de wandelaar is daar helemaal geen ruimte. Nee, maar is er een compromis te sluiten eigenlijk met de mensen die zeggen van absoluut geen natuur of geen fietspad door de Amsterdamse waterlijn in Duino en misschien dan toch wel? Want ja, je geeft het nu aan, veiligheid is natuurlijk ook een belangrijk uh, uh, iets. Uh, op de Weg, nou, ik ervaar het soms zelf ook wel eens. Ja. Dus daar op die fiets rijden, uh, uh, dan word je ook uh, belaagd door macho-achtige ja. wielrenners. Dan komen er ook nog eens ruiters voorbij. Je hebt ook nog eens een keer met wandelaars Precies. te maken. Dus ja. het is allemaal wel heel erg krap. Nou, uh, dus de veiligheid ben, ja. heb ik ook wel zoiets van, uh, nou... Ik ben van mening dat een eenrichtingsverkeer uh, op die weg. Uh, nou, kan dat uh, dan uh, maar uh, zomaar? Ja, uh, we kunnen... Dat, dat uh, en, is verkeerstechnisch erg moeilijk gaat ja, en, en de uh, 60 kilometer door een natuurgebied te rijden is ook veel te snel. Hè, maar is het, is het dan niet reëel om te zeggen van uh, juist daarom kan je dan toch een, misschien een klein uh, fietspad aanleggen. Uh, zeg maar een beetje aan de grens van de Amsterdamse waterlijn. En dan laat je toch op een gegeven moment, ja het is dan van het minst kwade iets, ja. iets kiezen. Ja, maar goed, ik zeg, het, het, het doet ga, uh, wel met pijn in mijn hart. Hè, ja. Dus dat de natuur uh, voor moet wijken. Ja. En uh, ik weet hè, dat Kees daar, uh, nou daar ja, helemaal een tegenstander van is. De prunusjager, ja. ik zal het er maar even bij zeggen. Hè, ja. Dus die uh, wil ook echt uh, daar nog tegen gaan procederen. Dus ja. het is nog helemaal niet... Uh, hè, dat kan allemaal nog heel lang gaan duren. Ja. Maar, uh, want ja, die... Uh, zegt dat moet dan weer over die verharde weg. Dus ja. dat, uh, maar ja. het alternatief. Er liggen ook verharde paden dus. Hè? Dus ja. gewoon met, uh, met steentjes en dat soort dingen. Is dat geen optie om daar uh, van bestaande uh, routes niet een beetje gebruik te maken? Kan dat dan? Kan dat niet in, in jouw nee, ogen? Nee, want... Ik vind er moet wat te kiezen blijven. Hè? Ja. Dus dat als je wil wandelen kan je in de Amsterdamse waterleidingduinen gaan wandelen. Ja. En wil je fietsen dan kan dat op de bestaande fietspaden en in het Nationaal Park ja. Zuid-Kennemerland. Ja. En dat pad naar Noordwijk, hè? Lange, dat is ook een prachtig fietspad. Ja, dat loopt langs allemaal langs de Amsterdamse waterleidingduinen. Ja. Dus een duidelijk verhaal. Ja. Je, je bent er dus, uh, nou niet falikant op tegen, maar uh, het is... Dat het aan de buitenkant blijft, uit het zicht, ja. hè, dat uh, vind ik dan uh, de oplossing. een goed compromis. Okay. Ja. Of, uh, goed, dat, goed vind ik het niet. Maar nee. De minst kwade. De het minst, is de minst, minst kwade oplossing. Ik, uh, als het, uh, ja, ik vind de Amsterdamse Waterleiding Duinen een bandengebied mm -hmm. uh, en het is mooi zoals het nu is. Ja. En uh, ja, we willen het graag zo houden. Dat... Nou, we gaan uh, in ieder geval kijken wat er nog gebeurt. Want het moet nog uh, uh, verder doorgeprocedeerd worden. Ja. En uiteraard, uh, het komt of het komt niet. We gaan het afwachten. Ja. In ieder geval bedankt voor de komst en uitleg. Okay. En graag we gaan naar het gedaan. tweede uur. Ja. Okay. Okay. We gaan uh, op naar een stuk muziek. Ik weet niet of we dat gaan redden tot 11 uur. Maar dat zullen we dan ongetwijfeld wel merken.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 Zeggen kom, blijf tot de zon je komt halen bij mij. Want waar het leven zo mooi maakt, gaat meestal veel te snel voorbij. Wees niet bang dat het fout zal gaan, want alleen is er ook niet veel aan. Dus blijf.